De asielzoekers bivarkeerden sinds 15 september op de Koekamp, vlakbij het station Den Haag Centraal. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag wil dat de asielzoekers vertrekken, omdat hij de gezondheidsrisico's te groot vindt, nu de winter is begonnen. Klokkenluider Floor Drost krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken een schadevergoeding. Drost was na Ad Bos de tweede klokkenluider in de bouwfraude. Eerder wees Drost een aanbod van enkele tonnen nog af. Hoeveel er nu is afgesproken blijft volgens hem geheim. Ja, daar mag ik geen uitspraak over doen. Dat is ook zo, uh, zo afgesproken, maar het komt er hierop neer... dat ik met vertrouwen de toekomst tegemoet kan... en ik weer mijn bedrijf kan, uh, kan uitvoeren. Uh, kan wonen op een fatsoenlijke manier... en uh, wat, uh, om zo te zeggen, wat, uh, wat spek op mijn rug krijgt. Door het aan de kaak stellen van de misstanden... was Drost nergens meer welkom in de bouwwereld... en ging zijn bedrijf te gronden. Nederland krijgt de komende jaren meer windmolenparken... voor de opwekking van duurzame energie. De provincies hebben met het Rijk afgesproken waar de parken moeten komen. Nu is 4 tot 5 procent van de Nederlandse energie duurzaam. In 2020 moet dat 16 procent zijn. Dat betekent niet dat er ook drie keer zoveel windmolenparken komen. Er worden de komende jaren vooral grotere, hogere molens neergezet. In 2020 staan in Flevoland verreweg de meeste windmolens. Daar leveren ze het meest op vanwege de wind. Griekenland krijgt een nieuw deel van de al toegezegde noodsteun. Dat hebben de ministers van Financiën van de Eurolanden besloten. De lening van ruim 34 miljard euro wordt in de komende dagen overgemaakt... Er is maandenlang over onderhandeld, maar de Griekse overheid voldoet nu aan de voorwaarden. De eurogroep is ervan overtuigd dat de Griekse economie op termijn weer kan groeien als de overheid structureel blijft hervormen. Een KNVB-scheidsrechter heeft afgelopen dinsdag bij een oefenwedstrijd in Arnhem een klap gekregen. De scheidsrechter gaf een speler van amateurclub MASV twee keer geel en dus rood voor schelden. De speler haalde daarop uit naar de scheidsrechter die onmiddellijk de wedstrijd staakte. De scheidsrechter heeft geen letsel opgelopen. Hij twijfelt wel of hij dit weekend moet fluiten en overweegt aangifte te doen. De club MASV heeft de betrokken speler al voor onbepaalde tijd geschorst. We hebben via justitie hebben we een soort noem het maar, strafverbod opgesteld. Dat zich dus niet meer op het complex mocht, mocht, uh, mocht bevinden of mocht komen. En hij wordt uh, bij de allereerste algemene ledenvergadering voorgedragen als voorrogement. Het incident gebeurde twee dagen na de stille tocht voor grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond in het zuiden winterse neerslag, mogelijk met ijzel. In de nacht breidt dat uit naar het midden en noorden van het land. Morgen veel bewolking en periode met regen. Het wordt dan een graad of vijf bij veel wind.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit dag. Scholengemeenschap AOC Terra in Meppel laat onderzoek doen... naar de dood van een 15-jarige scholieren. Een scholieren uit Staphorst dinsdag een einde aan haar leven heeft gemaakt. En dat gebeurde voor de ogen van klasgenoten... toen ze bij een spoorwegovergang in Meppel voor de trein sprong. Omdat ze gepest zou zijn. Wat dat betreft lijkt het verhaal op dat van Tim Ribberink. De vlaggen van de school hangen halfstok. En ook nu zou er een brief zijn waarin zij ook de namen noemt... van die jongens en meisjes die haar zouden hebben gepest. Onze gast is uh, psychiater Bram Bakker, nadat het land een maat, maand geleden geschokt werd door de zelfmoord van Tim Ribberink. Nu weer een zelfmoord. Meneer Bakker, is dat uh, toeval? Twee zelfmoorden zo kort na elkaar? Ja, dat weten we niet. Dat, dat kan niemand met stelligheid beweren. De, ja, de gedachte is natuurlijk dat het geen toeval is. Wim Fabries van NS Reizigers, straks gaan we het met u hebben over de nieuwe dienstregeling, het nieuwe reizigersinformatiesysteem. Dit meisje dat, dat sprong voor de trein. Ik kan me voorstellen dat bij NS dan de gedachten ook naar de machinist uitgaan. Ja, dat klopt inderdaad. En uh, helaas... Uh zien wij dit vaker gebeuren. En uh, dat is voor ons uh, machinist uh, altijd een droevige gebeurtenis. Ja. Absoluut. Ja. Met Rudolf van Veen gaan we zo praten over het uh, kookthema kanaal 24 Kitchen. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag Thijs. Jij bent uh, meesterkok. Mag iedereen zich zo noemen trouwens? Of moet je daar iets voor doen? Moet je wel iets voor doen natuurlijk. <laughs> Namelijk? De titel halen. Uh, meesterkok is de, is de hoogst haalbare graad van vakbekwaamheid die een kok in Nederland kan halen. Vergelijkbaar met in Frankrijk de titel MOF Meilleur Ouvrier de France. Maar dat is gewoon een beschermde titel. Ik mag me, als ja. ik mezelf zo Noem, dan krijg ik iemand op mijn dak. Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk alle andere 130 meesterkoks van Nederland. Sorry, gaan gaan bellen of zo <laughs> ja, maar het is maar Het is een examen wat je doet, niet de kwestie van goed studeren. Je moet tenminste 15 jaar praktijkervaring hebben. En die 15 jaren moeten goed zijn ingevuld volgens de commissie. Okay. John van der Heuvel, jij gaat kinderen terug ontvoeren. Dan ben je oud politieman, mag dat dan zomaar? Ja, dus ik uh, stijg al meteen met de term terug op. Ja, oké. Okay. Nee, ja, dat is juist wat we proberen te voorkomen. We hebben inderdaad in een aantal gevallen kinderen teruggehaald. Maar we stellen wel eerst heel goed vast... of dat uh, juridisch gezien ook haalbaar is. En of het uiteraard in het belang is van het kind. Ja, dat is een televisieprogramma, daarom, daarom zit ja. je hier. En naast jou zit Leo van der Blink, vader van de elfjarige Colin... die door zijn ex-vrouw naar Suriname werd ontvoerd. Meneer van der Blink, had u John nodig om uw zoon weer terug te krijgen? Ja, absoluut. Helaas wel. Kon het niet zelf? Nou ja, zelf... Uh... We gaan de autoriteit over en uh, die werkt niet echt mee. Dus uh, nee. ik was blij met John. De dichter bij de dag is vandaag Ton Luijten. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. Wilt u uw mening kwijt of heeft u bijvoorbeeld een vraag... over de nieuwe dienstregeling van de NS? Ga dan op onze website, ditistedag.nu. Of reageer op Twitter met de hashtag DIDD.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 Met een overwegen vanwege het ander, maar het zijn echt verschillende onderwerpen, dus het is het dan twee keer zoveel bijeenkomsten nou, Rudolf, uh, je zit te knikken, Rudolf. Sorry, ja, ja, ja. ja ik zit gewoon helemaal. Ik ze met de koptelefoon even, ja. Ik, ik, ik was even in mijn, in mijn eigen wereld dat het dat ik het zo heftig vind wel. Uh, uh, dit en ik was even gewoon aan denken: van ja, pesten ook toen ik op de lagere school zat.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 Nu op 24 Kitchen is een incredible chef. Talented. Onze chefs nemen u mee naar de wereld van duizenden verschillende mogelijkheden. Oh ja, yeah, is mee. Maar doe het dan wel goed. Het meest te doen is om te komen, is je serveren. Maar, zoals Rudolf van Dien, is het wel Laat je verleiden door de heerlijke, zoete en hartige lekkernijen in Rudolf's Bakery. Eet hem ook snel dezelfde dag. Want slagroomtaart is net als de liefde vers. Het allerlekkerst. Meester Kok Rudolf van Veen. Ja, dit is een beetje jouw imperium, hè, wat we hier horen. Het <laughs> ja, is, is allemaal waar, hè, wat je net hoorde, toch? Ja, ik weet het niet. Vers is, nou, weet je, gebak is vers gewoon het allerlekkerst. Het is gewoon net als liefde. En dan zijn er ja. mensen die zeggen, ja, maar ik ben al twintig jaar heel gelukkig. Met nou, dat kan. Maar toen hij vers was, was hij waarschijnlijk nog lekker. Je leert het meer waarderen. Nou, het is ook een beetje een kracht <laughs> natuurlijk. Maar ja, maar, het gebak je moet is na twintig jaar niet meer te pruimen, Maar een relatie kan nog heel erg leuk zijn na nou, twintig jaar. Sommige, sommige oude taarten zijn ook best wel heel uh, heel voor. Dank je wel. Ik Maar kan je ja. in, inmiddels spreken? over een imperium bij jou? Uh, uh, nee, nee, een, een, een passie en eigenlijk, eigenlijk een levensmissie. Um, we zijn nu bijna anderhalf jaar geleden 24 Kitchen begonnen. Dat is een digitaal themekanaal, hè? Ja. Ja, dan kan je de een hele dag, in ervaring hele... naar nou, allemaal koks kijken die fantastisch eten klaarmaken. Nou, dankjewel. Ja, en je, je vertelt het ook gelijk blij. Ja, ik word er heel blij van. Ja, ik hou ook heel erg van eten. Misschien een beetje te veel zelfs. Ja. Maar ja. Nou, Elsbeth weet je wat ik heel leuk vond? Ik kwam hier binnen en jullie programma's samenstellen. Die zegt, voordat je gaat zitten zo meteen in de studio... ik wil je vast enorm bedanken, want mijn vrouw was in verwachting... en ik heb wat, wat slapeloze <lacht> nachten gehad. En, en, uh, sorry dat ik het even <lacht> vertel, hoor. <zo>. <lacht> <lacht> en uh, ik zat steeds naar, uh, naar Bakery te kijken en naar de kookprogramma's. Nou. En het leuke is, hij heeft er wat van. Opgepikt, nou, Dat is het fantastisch. Hè? Dat hebben wij nog niet gemerkt. Wat heeft hij nog gepikt? <laughs> nou, dat heeft Hij zei net dat hij dat morgen gaat bewijzen, <laughs> toch? Aan ons ook. Nou, dat ons toch. Dat merken we gaan. Ja. Nee, maar het is wel, er kwam in het begin natuurlijk veel vraag: van 24 uur lang willen mensen 24 uur naar koken kijken? En um, um, nou, ik, ik dacht van wel, maar dat wisten we natuurlijk niet zeker. Koken is in Nederland, althans, heel lang, met name door, door de commerciële zenders, gezien als een uh, als een excuussausje, een, een alibi-sausje om een programma heen. Vaak ook om een, om, om een sponsor te dienen waarop zich niets mis mee is. Alleen het koken en het leren hoe je moet koken... Mm. dat is altijd een beetje naar de achtergrond verdwenen... Oh. want er was geen tijd voor. Ja, en, maar Het koken uh, is ook een beetje uit op tv. Althans, de directeur van de SBS, uh, Georgette ja. Schliek... die zat laatst bij de door, en daar zei ze dit. Koken is uit, sorry. Als je ziet, als je kijkt, uh, uh, maar je kijkt Junior Masterchef... maar kijk bijvoorbeeld ook naar de koopprogramma's bij, uh, bij andere zenders. Op een of andere manier is koken uit, dat kan je niet bedenken van het BBC zendt nog steeds Masterchef. Nederland. Prime time Ik part. heb het over Nederland. Nou, Georgette heeft waarschijnlijk geen digitale televisie... of ze kijkt niet naar 24 Kitchen. Of, nog sterker, ze let niet op de signalen die heel veel Nederlanders afgeven. En uh, heeft misschien iets te maken met het eigen programma... Het Menu van Oranje, wat lang zo succesvol niet is als Great British Menu. Wat een, wat een, wat een heel, sterke, heel sterke formule is op de BBC. Door die even wat uh, steek onder water uitgedeeld. SBS nou. doet het gewoon niet goed, zeg jij. Weet je, um, uh, heel veel kookprogramma's hebben, hebben koken als, als een soort rode draad. Maar gaat het om een spelprogramma of om drama? Waarvan er een aantal programma's heel leuk zijn om naar te kijken. Mm. Alleen je leert er niet van koken. En Dat is bij Kitchin voor Kitchin wil, wel. Kitchen wil ja. zo'n zender niet zijn. Die wil uh, informatief zijn, eerlijk over eten. En eigenlijk het gewone dagelijkse koken, maar ook het bakken, bij jou thuis brengen, waar even, het hoort. Even, even het kijken, aanricht. John, jij zit heel geïnteresseerd te kijken. Kook je wel eens? Um, nou, niet, geen bijzondere dingen in ieder geval. Maar kijk ik, ik wel hou eens... wel erg van eten. Maar ja. kijk, je gaat ja. naar koopprogramma's? Ja, want ik, we hadden het er net even over hier ook toen we na hier naartoe liepen. Uh, dat het leuke aan, aan jouw vak is dat je mensen blij maakt, vrolijk maakt. En ja, ik maak niet altijd iedereen even blij. Nee, nee, nee. Nee, maar dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je ja. op die manier ja, toch uh, uiteindelijk een band met elkaar schept, ja. Iets ja. samen uh, in de keuken bereiden en het samen opeten. Ja. Dat is wel een heel mooi positief vak. Nee, ja, want... Vak... Sorry. Ja, Wim Fabries, schrijft u wel eens mee met het tv-programma? Nee, nee ik, ik, mijn, mijn vrouw kookt heel goed. Dus ik, uh, ik heb niet de ambitie om daar uh, ook verder uh, in, in te groeien. Maar ik, ik, ik moet wel zeggen, ik vind het wel altijd heel gezellig om in de keuken gezamenlijk met iemand anders wat uh, klaar te maken of wat dan ook. Dat op te het eten, het. wat zij voor u klaar. Vooral op te eten uiteraard <laughs> ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Want Rudolf, hoeveel mensen kijken er als jij uh, naar 24 Kitchen? Of wat voor getallen hebben we het? Uh, ik, nou, nou ben ik zelf echt de kok en niet, niet de, de, degene die, uh, die, laten we zeggen, a, a aan het de zit, Maar het is een de zender uh, uh, kan ja, bestaan. Zeker. Kijk, we zijn kijk, uh, we hebben de opstart kunnen maken dankzij Fox. Die zeiden: Ga met koken om zoals wij met National Geographic omgaan, bijvoorbeeld. En uh, met de bedoeling ook om dat uit te rollen over heel Europa. En uh, er kijken zo'n 2 miljoen mensen per week. Wat we echt, we in het begin dachten we, als er 30.000 kijken, ja, dan maar, zijn we daar dankbaar maar voor. Maar dan tel je alle programma's op, he, want we hebben even bij de kijkcijfers zitten kijken. Een ja, programma tuurlijk. wordt normaal bekeken door 30.000 mensen, ja. door 20.000 mensen. Ja. En als je het over de hele week optelt, klopt. En dan zullen ja. misschien mensen de hele week kijken. Dat is zeker. Onze pieken zitten zo rond de 60.000, soms is 80.000 kijkers per programma. Ja, ja. Um, en, en, maar dat, is al, dat zijn mensen die heel bewust kiezen om daarna te kijken. Of vaak ook op uren als er op de rest van de televisie... niet zo heel veel fatsoenlijks te zien meer is. En, en dan is het toch fijn dat je zo'n zender die je vast, ja. vast kan inspireren... kan voorkoken en kan, uh, kan motiveren om morgen misschien aan de slag te gaan... met ja. bijvoorbeeld verse groenten. Zoals een spitskool die, die nu overal voorhanden is, die weinig kost... en die heel goed voor je is en waar je heel veel mee kunt doen. Maar hij is die zo niet zo lekker, tenzij van, je hem heel bijzonder klaar Hij is verrukkelijk. Nou, Daar hoef je eigenlijk weinig aan te doen, een spitskool. Nou, dan is hij niet lekker. Jawel, juist wel. Jij zelf, kookt juf, hem jij dan? Nee, hou je er niet van? van. Nee, dus je moet iets heel bijzonders uithalen met dat ding. Waar ik zeg, Met die kool wil ik hem lekker vinden. Ja. Nou, maar dat kan jij, denk ik. Als je spitskool, nou, dat, dat als voorbeeld, gewoon even nee, heel even zachtjes meter. fijn snijdt. Dat gaat heel makkelijk, hè? want een spitskool is veel minder stug dan bijvoorbeeld een witte kool. En is ook wat zoetiger en wat zachter. Niet voor niks wordt die vaak gebruikt voor de Amerikaanse koolslouw. Okay. Um, vaak gemengd met worteltjes en een licht zoete dressing van bijvoorbeeld yoghurt. Maar als je die uh, spitskool eventjes aanvraagt, met, uh, met een shallotje mm. of een lenteuitje of een beetje knoflook. Je doet daar wat walnoten doorheen. En wat gebakken champignons. Mm. Laten we nou in deze tijd blijven. Hè, die drie dingen, wat walnoten en kastanje doe dat in een overschotel. Dan zou je er nog voor kunnen kiezen om daar een wat soort dikker volkoren pannenkoekenbeslag... heel dun overheen te gieten. Meneer, een klein laagje maar. En wat is met de vrouw leiden 20 minuten in de oven. Nou, ja, dat is, waanzinnig. Goed, lekker. Dat is echt waanzinnig lekker. Pas je je ook aan aan de crisis? Dat je met goedkopere producten gaat koken of, of, of mensen... Ja, koken en, en, en, en je voeden, want dat is wat je bent. Kijk, Elzabeth, alles wat Elsbeth eet, wordt Elsbeth. Zo, ja, zo is het natuurlijk, helaas. dat is mooi van eten. Hè? Maar, <laughs> maar Vind ik wel eens um, jammer, Rudolf. We houden overal rekening mee natuurlijk... Uh, dat we, uh, crisis of niet, een uh, makkelijke maaltijd... zijn een, een acht tot tiental ingrediënten die gemakkelijk verkrijgbaar zijn... en door iedereen binnen, binnen een half uurtje te maken zijn. Het hoeft niet duur te zijn, en zeg je. En dat is absoluut absoluut niet duur te zijn. Nee. Het staat los van prijs. Jij bent begonnen, min of meer, als tv-kop van het RTL-programma Live and Cooking van Carlo en Irene. Laten we even luisteren hoe je daaruit begon. begon. Ja. Goedemiddag allemaal, welkom bij Live and Cooking, de eerste aflevering. Dag Rudolf. Hoi. Leg even voor de mensen uit dat ze niet denken dat we zomaar iemand van de straat hebben afgeplukt. Zo van, nou, hartstikke leuk, <laughs> heb je twee gulden, ga eens <laughs> Nou, nee. oh, shit. Nou, zo is het niet gegaan in het nee. Je bent uh, meesterkok. En meesterkok is voor alle duidelijkheid de hoogst haalbare graad van vakbekwaamheid die een kok in Nederland kan halen. Een prachtige bril ook, en dat haar, wordt het elke aflevering een andere kleur ook uh, dan dat is eens kijken we wel. Ja, hoe lang heb je daar gezeten? Toen was het paars. Overigens uh, vijf, ja. vijf jaar live in cooking. Ja. Daarna uh, en je vier bent daar jaar niet. weggegaan omdat je dingen moest koken die je eigenlijk niet wilde, toch? Dat was allemaal gesponsord. Dan moest je met pakjes gaan koken en daar hield je ja, je. Ja, nou, de, die eerste vijf jaar heb ik dat uh, weten te redden. Kijk, ik geloof er heel erg in dat je mensen inspireert en motiveert... door zelf aan de slag te gaan. En uh, toen waren er een aantal opdrachten van... ja, dan hou ik mijn ruggengraat, mijn culinaire ruggengraat onvoldoende recht. Want dat had te maken met en, pakjes van de sponsor, die uh, ja, in de ja, uitzending moesten. Kijk, ja. En ik vind natuurlijk, als je ook daarin je werk en je, je passie serieus neemt... dan moet je niet voor het snelle gewin gaan... maar moet je, uh, moet je over die periode heen kunnen kijken... en zeggen, waar wil ik over tien of over twintig jaar staan? En ben ik nog wel geloofwaardig? Ja. Uh, dat had als reden. Moeilijke keuze lastig ook om daar wel een punt achter te zetten en toen na negen jaar uh, nee nee in die vier jaar overigens heb ik 36 afleveringen van de taste of life travel kunnen maken en ben ik de hele wereld over gereisd en die afleveringen ja. zijn nog te zien nu op 24 kitchen en we hebben vorige week een nieuwe aflevering daaraan toegevoegd over aruba die 29 december zijn première heeft okay. maar um, stel, stel ze bellen en ze vragen rudolf kom terug en je mag koken wat je wil ja, maar dat gaat Met 24 Kitchen is, is mijn levensdoel. Dat ga je en het mooie is. Dan zeg ik gewoon: nee, jongens, nou, we zullen altijd overal naar luisteren. En met iedereen een kop koffie drinken. Of een, of een kop groene thee. En, uh, en, uh, en, en, en, en kijken wat we te doen hebben. Want ik ben met, met een, een heel goed gevoel daar weggegaan. Ja. En, en met wederzijds respect en, en begrip. Er was nog één Alleen, vraag op de redactie. Ja? Als je de hele dag staat te koken voor de tv, wat eet je dan als je thuis komt? Dan eet ik wat ik gekookt heb. Net als al mijn collega's dat bij 24 Kitchen. Wij hebben een, een no-waste policy. Dat betekent dat alles wat gemaakt wordt, wordt gegeten. Wat we doen, en dat klinkt misschien vreemd... maar alles wat we niet lunchen... we werken met veertig mensen de redactie. Alles wat we niet lunchen gaat in, uh, in van die zo'n uh, nasibakjes. En de, degene die alleen wonend zijn en veelal studenten en zo... die hebben de eerste keuze. Omdat we anders vermoeden dat die namelijk niet gaan koken. Kijk. Anders. Ja. En dan wat er overblijft gaat weg. En, uh, en we houden niets over. Wat er aan vrijdagavond eventueel aan groente over is... dat, gaat in een, dat zit bij ons in een houten kist bij de receptie. En dan nemen mensen nog spullen mee voor het weekend. En dat is, uh, dat is heel fijn werken bij 24 Kitchen. Hebben jullie nog een uh, vacature misschien? Nou, Kom <laughs> eens, uh, laten we eens een kopje koffie drinken. Goede thee. Zo meteen na het nieuws, nieuwsoverzicht hè? van half drie... gaan we het hebben over de NS, over de nieuwe dienstregeling en een nieuw informatiesysteem. Maar eerst het nieuws van half drie... en dat wordt gelezen door Liesl Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam neemt maatregelen om de samenwerking tussen artsen te verbeteren en het vertrouwen in het ziekenhuis te herstellen. Er komt een nieuwe raad van toezicht en er wordt een nieuwe raad van bestuur aangesteld die beter contact moet krijgen met werkvloer. Door de maatregelen moeten de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid verbeteren. In Den Haag is de ontruiming bezig van het tentenkamp met de uitgeprocedeerde asielzoekers. De asielzoekers zaten sinds september in de buurt van station Den Haag Centraal, maar burgemeester van Aertsen wil dat ze vertrekken vanwege de de asielzoekers spannen daarop een kort geding aan... maar de Haagse rechtbank wees hun verzoek om te mogen blijven gisteren af. En Griekenland krijgt een nieuw deel van de al toegezegde noodsteun... hebben de ministers van Financiën van de Eurolanden besloten. De lening van ruim 34 miljard euro wordt in de komende dagen overgemaakt. Er is maandenlang over onderhandeld... maar de Griekse overheid voldoet nu aan de voorwaarden. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat tussen de Uithof en Aflid en dolder 2 kilometer. En op de rijbaan richting Utrecht, daar staat tussen Amersfoort-Vatworst en Amersfoort 5 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten John van de Heuvel, programmamaker, en Leo van de Blink. Die straks vertellen over een nieuw programma waarin ontvoerde kinderen terug worden ontvoerd. Maar dat mogen we niet meer zeggen van John van de Heuvel. Hoe het wel zit, hoort u straks. Verder zit hier Wim Fabries van NS Reizigers en televisiekok Rudolf van Veen. Hij is hier ook nog steeds. En u kunt reageren via Twitter met de hashtag DDD. U kunt ook onze website bezoeken. Dit is de dag.nu Wim Fabrice, directeur bij NS. Ja, Sinds deze week staat uw bedrijf onder verscherpt toezicht... naar aanleiding van de treinongelukken bij Amsterdam... waar de Raad voor de Veiligheid deze week een, een rapport over presenteerde. Hoe voelt dat om te werken bij een bedrijf dat onder toezicht staat? Nou, wat de consequenties daarvan zijn, dat weten wij nog niet zo heel goed op dit moment. Dus ik, ik, ik kan daar niet een bepaald gevoel bij uitdrukken op dit nee, moment. Nee, dat is heel raar, want er wordt wel aangekondigd dat u onder toezicht staat... maar wat dat betekent, dat weet u niet als bedrijf. Nee, nee wat, oh. exact, wat, wat de gevolgen daarvan gaan zijn, dat, dat weten wij nog niet. Wat, wat wij gehoord hebben, is dat er verscherpt toezicht gaat komen... met name op het moment dat wij de plannen maken voor de dienstregelingen... in het geval er buiten dienststellingen gaan zijn... En uh, die hele planvormingsfase, daar uh, lijkt het uh, op 21 april hè, op een aantal punten niet goed uh, geweest te zijn. Dat hebben wij ook uh, dat hebben wij gelezen. Ja. En wij zijn het daar ook mee eens. Ja. En wij vinden ook dat dat beter moet. Ja. En op dat punt uh, komt er verscherpt toezicht. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat weten we niet. Nee, maar dan zou dus een mannetje of vrouwtje kunnen zijn die dan naast degene gaat zitten die die planning maakt ofzo. Dat, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja, ik heb geen flauw idee. De... Nee. Heeft het bedrijf daar ervaring mee met verscherpt toezicht? Is het vaker gebeurd of is dat uh, helemaal nieuw voor u? Nou, wat, voor zover ik dat kan overzien, is dat nieuw voor ons. Ja, ja. dus het nee. is nog maar afwachten. En wat voor termijn wordt dat dan wel duidelijk? Hoe dat, dat toezicht eruit gaat ja, zien, ja. dat kan ik u niet zeggen. Dat zou ik, dat zou ik gewoon echt niet weten. Nee, dat is toch raar? Bedoel je, krijgt dan verscherpt toezicht als een bedrijf. Dan wil je toch ook weten waar je aan toe bent. Ja, kan nee, maar dat, is, dat, is, dat, dat snap ik. Alleen het is natuurlijk uh, recent aangekondigd. En we gaan natuurlijk met, uh, samen met hun kijken hoe misschien dat eruit weet gaat. Misschien weten we bij de inspectie het ook nog niet. Nee, nou, ja, dat dat is, misschien, precies, we precies. Dat zou zomaar kunnen. Misschien ja. moeten we ja. maar even bellen naar de inspectie. Uh, maatregelen om veiligheid te verbeteren, dat kwam ook uit dat rapport. Uh, daar werd door NS ook onmiddellijk van gezegd dat dat gaan wij ook doen. Of daar zijn we al mee bezig. Wat, wat voor maatregelen zijn dat? Nou, er zijn meerdere maatregelen die we gaan doen. Hè. Wat ik net al zei, er zijn al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat met name in het plan, dus eigenlijk in de dienstregeling, treinen niet meer zo dicht op elkaar kunnen gaan rijden. Daar zijn we al heel erg druk mee bezig. Er komen signaleringssystemen voor de machinist. Hè. Op het moment dat het rode zijn gepasseerd dreigt te worden. Hetzelfde geldt voor de treindienstleiding bij ProRil. Daar komen ook systemen. En er zal in de infrastructuur aan de kant van ProRail zal er extra beveiliging eh, worden aangebracht. Dat als een rood sein gepasseerd wordt, in alle gevallen de trein ook tot stilstand gaat komen. Ja, nou is het inderdaad altijd sprake van NS en van ProRail. Dat levert ook nog nodige verwarring op. Nou zei de hoogste baas van de NS deze week dat hij niet wil samen of niet wil fuseren met ProRail. Terwijl dat voor ons gewone stervelingen toch klinkt als iets wat misschien wel een heel goed idee zou zijn. Hoe komt dat dat, dat de NS dat niet wil? Nou ja, wij vinden, dat heeft, dat heeft meneer Meerstad ook gezegd uh, van de wijk... wij vinden eigenlijk dat de constructie zoals die nu bestaat... Hè, zoals die uh, dus twee uh, onafhankelijke uh, ondernemingen... dat die eigenlijk heel erg goed werkt. En het is natuurlijk zo dat in de spoorwegsector ontkom je er niet aan... om heel erg goed uh, met elkaar samen, uh, samen te werken. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn... dat we dan weer uh, één groot bedrijf moeten gaan worden. Dat gaat weer heel veel gedoe met zich meebrengen. En feitelijk is de constructie die er nu is, uh, die voldoet eigenlijk hartstikke goed. Ja, dat, Alleen je moet op een aantal spannende onderwerpen natuurlijk wel goede afspraken met ja. maken. Ja, want het is niet het beeld hè, bij ons gewone burgers dat het goed gaat tussen NS en ProRail. Maar u zegt, in het bedrijf zelf ervaren we dat wel zo. Ja, aan het, aan het beeld van de buitenwereld, daar kan ik helaas niks aan veranderen. Maar uh, onze eigen ervaring, zowel bij NS als bij ProRail... is dat wij het uh, heel erg goed met elkaar kunnen vinden en ook heel erg goed kunnen samenwerken. Maar u moet zich wel voorstellen, als het heel spannend is, dat is altijd zo... Dan, uh, ja, dan zul je uh, extra je best moeten doen om het, uh, om het goed te doen. Dus okay. op spannende momenten is dat natuurlijk wel eens... Uh, dus als er sneeuw valt, dan is het de vraag? Nee, de, de sneeuw is afgelopen vrijdag uh, gevallen. Ja, en als ja, het goed heeft opgelegd, is dat het heel twijfel. goed gegaan. Nee, ik moest drie kwartier op een tochtig station staan. <laughs> <laughs> nou, dan heeft u misschien pech gehad. Maar het is, het is wel zo dat afgelopen vrijdag... Uh, de treindienst het uh, zeer naar behoor gedaan heeft. Natuurlijk is het heel erg vervelend. We hebben de treindienst uh, enigszins moeten aanpassen. We hebben wat minder treinen gereden. En natuurlijk is in het... Misschien in uw individuele geval het is het zo geweest dat de trein niet gereden heeft. Heeft u eigenlijk maar wel een leuk leven? U moet, u moet altijd maar bij er zijn altijd wel mensen met individuele klachten als ze horen waar ja. u werkt. Is, ja. dat, is, is de, dat wel de, leuk? Nou, is, de, het is hartstikke leuk om bij NS te werken, laat ik dat vooropstellen. Dit is natuurlijk wel eens lastig, dat is zeker zo. En, ja. uh, er reizen natuurlijk heel veel mensen met de trein. En dan zijn er natuurlijk ook vaak mensen die wat meemaken. Ja. En daar moeten wij natuurlijk ook ons best voor doen om dat gewoon weer bij te doen. Zeker als er een nieuwe dienstregeling is. De ANP meldt ze juist dat er 1720 klachten zijn binnengekomen. Soms waren dat er 100 per uur via Twitter... Klopt, ja. De nieuwe ja. dienstregeling is afgelopen zondag ingegaan. En dat is best wel veel dan aan klachten. Ja, we zien dat er nu net iets meer klachten zijn dan normaal bij de introductie van een nieuwe dienstregeling. Uh, het hoort moet, erbij. <laughs> nou, het hoort er natuurlijk, zeker, dat is precies wat u zegt, het hoort erbij. U moet zich realiseren dat deze dienstregeling ook weer extra spannend is... omdat wij een nieuw stuk infrastructuur in Nederland hebben gekregen de Hanselijn... Dat betekent dat de, dat de dienstregeling voor 2013 echt helemaal op zijn kop is gegaan. En dat geeft natuurlijk zeker in het begin altijd weer eventjes wat uh, ja, gewenningsverschijnselen. Zowel voor onze klanten, hè, die moeten weer een beetje wennen aan een nieuwe dienstregeling... en nieuwe vertrekmomenten van de trein. Maar ook voor onze organisatie moeten we natuurlijk er weer even aan wennen dat alles weer nieuw is. En dat betekent dat er in het begin uh, ja, wat meer klachten zijn dan normaal. Maar ik moet wel zeggen, in vergelijking met andere jaren... Uh, is dat niet spectaculair veel meer, behalve dan dat het dit jaar wat spannender is B als de ligt er niet wakker van. Nou, onze verslaggever Eward Bruin die ging naar station Haarlem om daar eens even te vragen naar de mening van de reizigers. Het lijkt een ochtend met weinig vertragingen op Haarlem Centraal station. De enige omroepberichten die je hoort, die gaan over spoorwijzigingen vanwege de nieuwe dienstregeling. Dames en heren, de, de splitter naar de de informatievoorziening vanochtend lijkt op dit station dus goed, al zijn er toch ook wel wat punten van kritiek. Nou, Wat ik tot nu toe gehoord heb, klopt wel, maar ik kan het vaak niet verstaan. Dat vind ik lastig. Dat het wordt omgeroepen... Dat u... Het wordt omgeroepen dat je het niet goed kan verstaan. Vorige week toen sneeuwde het en dan merken veel mensen wel dat er van alles te verbeteren valt aan de informatievoorziening naar reizigers. Heel concreet, hè? als je hier in Haarlem, uh, van Haarlem naar Amsterdam wil, dan zijn er twee sporen waar de trein komt. En uh, het minste wat ze kunnen doen is als ze alle twee vertragingen hebben om even om te roepen welk als eerste naar Amsterdam gaat. En dat, uh, dat, ik, dat lukt ze op de een of andere manier niet. Dus ik heb het al heel vaak gezegd, maar het gebeurt nee, niet. Nee, nee, nee. Er nee. staat niks op de borden. Helemaal niks? Nee. Dat heb ik verschillende keren meegemaakt. Er helemaal niks op staat. Nee. Dus dan moet je maar gokken. Maar toen komt of wachten op de... De informatie die komt. 9292, die gebruik ik wel. Altijd, iedere keer als ik aan het bed ga. Ja. En is dat uh, goede informatie of klopt die dan niet met als je op het perron bent? Mm. Meestal klopt het ja, met die slechte weer klopt het dan niet. Ze zijn denk ik niet zo snel om het te, te verwerken in die app, denk ik. Dus je ziet, je kan wel, je ziet wel dat er storm of, of iets is. Dat er weinig treinen rijden, maar de tijden zie je dan niet. Wim Fabrice, ja, enige ergernissen. U bent ook van de informatievoorzieningen herkenbaar, dit soort klachten? Ja. Uh, een aantal van deze klachten herkennen wij zeker. De, de eerste klacht die net uh, genoemd werd over dat het soms moeilijk te verstaan is, daar, daar moet ik nog even bij zeggen, dat wij heel vaak op bepaalde stations vanwege geluidsoverlast van de omwonenden, de omroepinstallatie ook niet heel hard mogen zetten. Oh, nee. Dus ja, okay. Er zijn soms ook dingen die andere mensen niet weten, maar nee. die ons soms wel een beetje beperken in het, uh, in het doen van het goede. <laughs> Precies, zo. Klinkt wel heel zwoel. Ja. Ja, dat is helaas ook wel een beetje ons lot en natuurlijk moeten we ook rekening houden met de omwonenden. Dus dat is, uh, ja. dat is wel eens zo. En uh, het, is, het is zeker zo, kijk wij vinden dat de reisinformatie uh, ook echt beter moet op een, op, een, op een aantal punten. Wat moet er beter? Nou, wij, wij vinden dat met name in verstoorde situaties de reisinformatie... Het is eigenlijk precies uh, wat net al gezegd had. In, in verstoorde situaties moet de reisinformatie naar onze klanten gewoon echt beter. Ja, maar worden. ik merk ook dat ik wil weten waarom. Ik, ik was maandag, ging ik met de trein en het stond gewoon... de trein rijdt niet. Ja, en ik wil dan weten waarom. Ja. Of vraag ik dan te veel... Nee, u vraagt er niet te veel. Het, het probleem is natuurlijk... Het ene... helpt me verder niet, hoor, maar misschien qua gemoed dat het dat een je beetje Dat je dan helpt. een beetje begrip ja. krijgt. Ja, maar het, het punt is een beetje zoveel mensen zoveel wensen. Hè? Dus de een die, die zegt, ja, het interesseert me helemaal niet wat de reden is. Ik wil het zo. Dus wij kiezen natuurlijk voor een, voor een generiek bericht naar onze klant. Ja, ja. uw reist zelf ongetwijfeld De conducteur is ziek of... <laughs> ja, ja, je bent toch benieuwd. Ja. Ja, ja, ja. Als het weer verder goed is. Dan ja. is het, ja, U reist zelf, denk ik, veel met de trein. Waar, ja. waar, ergert u zich, waar, waar ergert u zich aan als u met de trein reist? Naast alles wat natuurlijk helemaal geweldig en goed is. Maar... Wat, wat nou, waar, waar ik mijzelf inderdaad ook aan erger. en dat, dat ben ik wel eens met een aantal uh, mensen die ik hoor... met name op het moment dat er iets aan de hand is... Uh, uh, gewoon goede informatie krijgen. En als dat niet op orde is, dan kan ik me daar uh, als reiziger zelf... maar zeker natuurlijk als verantwoordelijke ook binnen NS kan ik me daar heel erg aan ergeren dat ja. we dat gewoon niet beter krijgen. Nee, dus dat moet beter. Gaat u, gaat u daar ook wat aan doen? Ja, daar gaan we zeker wat aan doen. Uh, eigenlijk de aanleiding ook voor dit gesprek is natuurlijk... dat wij de, uh, dat wij de reisinformatie op, op 1 november jongsleden hebben... Uh, de, de reisinformatie medewerkers van ProRail hebben overgenomen. Dat past allemaal in een plan om uh, laat ik zeggen, de reisinformatie in de komende jaren ook echt substantieel te gaan verbeteren. Overigens niet alleen aan de kant van de gewone uh, gesproken omroep... maar ook aan de kant van de informatie voorzien via de borden... waar die meneer net aan refereerde. Ja, en via apps bijvoorbeeld? Ja, en via apps. Ja, ja, daar zijn we natuurlijk Mag nog even? Ja, het het is een, mag je mag geen frustraties aan. Die sneeuwval, <laughs> dus ik keek op mijn app hoe laat hij gaat... en daar stond hij nog gewoon in. Toen kwam ik, toen reed hij niet. Nee. Nou ja, dat zijn een van de onvolkomenheden die nog in het systeem zitten, die we ook absoluut moeten oplossen. Straks gaat dat ook in de apps mee als er een trein Absoluut, uitvalt. Daar wordt nu op dit moment druk aan gewerkt. In de komende jaren gaan we dat uitrollen en moeten dat soort dingen met name ook echt heel goed verbeteren. Nou, zijn. moet ik als ervaringsdeskundige ook wel even ter verdediging zeggen dat u wel meteen een mooie nieuwe dienstregeling had voor de sneeuw. De paar dagen. Dus dat, daar, daar had ik dan weer geen nou, ja, een over. nieuwe dienstregeling, er gaan gewoon minder treinen uit. Ja, rijden maar dan. die kon ik wel mooi op de site vinden. Oh, ik niet op mijn app. Dus daar was ik wel blij mee. De nieuwe dienstregeling was zondag. En het verhaal waar het nu over heeft uh, ja, met, met de sneeuw, dat was, nog, dat was nog afgelopen vrijdag. Ja. En het klopt inderdaad dat wij dan een aangepaste dienstregeling rijden met minder treinen. En daarmee voorkomen wij, uh, ja, laat ik zeggen, een sneeuwbaleffect. Doordat we ah, een mooie woordspeling. Precies. Ja. Ja. Is het, ja. uh, wij, wij klagen natuurlijk heel veel over de trein. Uh, is het heel moeilijk om die treinen goed te laten rijden en alles in orde te hebben op het Nederlands net? Ja, dat is heel moeilijk. Uh, wij hebben een van de drugsbereden spoorwegen net een ter wereld, hè. dat zeggen wij ook iedere keer. Dat is ook zo, kunt u ook echt uh, nazoeken. Dat betekent dat, het heel, dat er heel erg veel treinen over relatief weinig spoor rijden. En dat betekent dus ook dat als er ergens een verstoring komt... op wat voor manier dan ook... Hè, uh, dat voordat je het weet het sneeuwbaleffect weer ontstaat. En dat is precies ook de reden dat wij zeggen... in de winter, als het dreigt te gaan sneeuwen... halen wij een aantal treinen ertussen uit... en dan houden wij het systeem beheersbaar. Luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. Ja, John van der Heuvel en uh, Leo van der Blink. John, je bent programmamaker. Je hebt een nieuw programma uh, op de rol staan. Ontvoerd, heet dat, hè? Je gaat in het programma op zoek naar kinderen die door een ex-partner ontvoerd zijn... en die probeer je terug te halen. Ja. Hoe is het begonnen? Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, RTL is op het idee gekomen. Dus ik heb uh, begin dit jaar een gesprek gehad met de, met de directie van de RTL. En uh, ja, we hebben gesproken over dit idee of dat... Uh, er was een, eigenlijk een, een Duits format van een RTL Duitsland of dat naar Nederlandse omstandigheden was aan te passen. Ik heb daarnaar gekeken en ook wat, uh, verder wat onderzoek gedaan. En uh, ja, dat programma was naar mijn mening ook uh, in Nederland uit te voeren... Uh, vanwege een aantal aspecten op televisiematig gebied. Dus het, het heeft emotiespanning, zoektocht, een hereniging. Uh, als het even kan, een happy end. Dus dat, was, uh, ja, dat waren voor mij wel argumenten om te zeggen... Van, nou, daar is wel televisie van te maken... En vervolgens ben ik natuurlijk iets dieper uh, gaan kijken naar, en gaan spitten in de, in de zaken. En, en ja, dan zie je ook wel hoe ge buitengewoon gecompliceerd dat uh, soort ontvoeringszaken zijn. Wat, over wat voor ontvoeringen hebben we het? Uh, vaak ont het gaat eigenlijk bijna altijd om uh, internationale kinderontvoeringen. Uh, als gemengde huwelijken zijn stuk gelopen. Gemengde huwelijk van mensen uit twee verschillende landen? Uit twee verschillende ja. landen. En uh, ja, er dan gedoe ontstaat over, over uh, ja, allerlei zaken. Maar bijvoorbeeld ook over de omgangsregeling met een kind. En dat een van de partijen plotseling besluit uh, van de een op de andere dag... althans zo komt het dan op de achterblijvende ouder over... om uh, zijn kind mee te nemen of haar kind mee te nemen naar het buitenland... en uh, niets meer van zich te laten horen. En dan komt vervolgens John van der Heuvel eraan met de camera... en die neemt dat kind weer mee terug. Nou, dan, dan, dan uh, sla je een aantal stappen over. <laughs> <laughs> Want uh, twee hele belangrijke dingen heb ik wel uh, voorop gezet uh, toen we met het programma begonnen is. Dat we uh, niets illegaals uh, zouden gaan doen. En, nee, en terug nee? ontvoeren. Ook al is die ill illegaal ontvoerd? Ja, nee, dan. Uh, dan ga je nog niet illegaal terugontvoeren? Nee, dat is uh, niet aan de orde. Ik denk niet dat, dat RTL en ook uh, ikzelf erg. Uh, Daarop zitten wachten om strafbare feiten te plegen. Ja, maar ja, weet je, als iemand ja. jouw fiets deelt, dan steel je je fiets ook terug. Dat is ja. ook illegaal ja. waarschijnlijk. Ja, nee, dat mag niet inderdaad. En, uh, en, en wij doen dat dus niet. Wat we proberen, in alle gevallen die we nu hebben gedaan... is eerst heel goed vaststellen wat de juridische status ja, ja. is. Dus, uh, en iemand moet dan eigenlijk als een soort laatste redmiddel uh, ons hebben ingeschakeld... of ons de hulp hebben gevraagd. Om te kijken of we uh, ja, een kind kunnen terugvinden. Want daar was het eigenlijk in eerste instantie op, met name op uh, geënt. Dus proberen kinderen te traceren en terug te vinden. Oh ja. Stap 2 om eventueel een hereniging uh, tot stand te, te brengen. En stap 3, als dat ook in het belang was van het kind. Om dan uh, het kind mee te proberen terug te nemen. Oh ja. Naast nou, je zit Leo van der Blink. Uw uh, elfjarige zoon is ook ontvoerd door uw ex-vrouw. Ja. Uh, u heeft de hulp ingeroepen van John. Uh, wanneer verdween uw zoon? Uh, de eerste week van januari. Van dit jaar? Twee, ja. 2 ja. januari uh, ging hij voor een, uh, voor een korte week naar zijn moeder toe. En waar woont uh, hij? Woont, hij woonde bij mij, in Almere ja. Maar uw ex-vrouw? Die woonde toen in uh, Amsterdam. En, uh, nou, ze wilden met de kerst, kerstdagen had ze me ook. Toen uh, wilden ze al op vakantie gaan, en alleen er waren afspraken over. Dus toen ging het paspoort niet mee. Achteraf bleek dat ze toen al van plan was om, uh, om weg te gaan. En nou ja, de, na de eerste week uh, van januari zou ze dan op vakantie gaan. Daar was de afspraak van dat ze dan het paspoort mee zou krijgen. Dus dat heb ik gedaan. Ja. En wat gebeurde er? Uh, de dag dat 8 januari. Uh, zou ik om 6 uur s'avonds ophalen. en tien voor half drie kreeg ik s'middags een telefoontje. Dat? Uh, dat ze met Colin in Suriname zat. Ja. In Suriname? Ja. Was uw vrouw Surinaamse? Ja. Oké, okay, dus die was teruggegaan naar haar eigen land, zeg maar. Ja. En had ja. Uh, uw beide kind meegenomen? Ja. En dan? Ja, en dan, en dan ga je denken, wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Ja. De eerste wat je in je opkomt komt, van, uh, ik uh, boek een ticket... ik ga het naar Suriname toe, ik ga hem even terughalen. Ja. Alleen ja, dat is niet de weg. Nee? Dus, uh, Want maar, maar wie zegt dat op, op dat moment tegen je? Dit is niet de weg, ik zou het denk ik doen. Ja, maar dat zeg je ook een beetje zelf... Uh, I, I ik had nog wel een klein beetje verstand erbij, zeg maar. en uh, Ja, je weet dat het dan gewoon gaat mislopen. Uh, en er is maar één iemand te dupe van. En dat is, uh, ja, dat is die kleine jongen. Ja, en dat wil je niet? Nee, absoluut niet. Nee. Er kwam een moment dat u dacht, John van de Heuvel. Ja. Op welk moment was dat? Uh, dat ik in één keer allemaal sms'jes kreeg en whatsappjes van... Uh, kijk nu snel, doe de televisie aan, want uh, John van den Heuvel uh, doet een uh, nieuw programma. En daar heb ik op geschreven. Uh, niet geaarzeld, want dan wordt het televisie, hè? Ja, nee, ik heb, uh, ik heb niet geaarzeld. Uh, eenmaal toen ik geschreven had, dan ga je wel denken van ja, weet je, kijkcijfers en dat soort dingen. Alleen de zorgvuldigheid uh, en uh, alle gesprekken die dat met meenam, uh, had ik daar gewoon een heel goed gevoel over. Ja. Nu ja. heeft u zo'n uh, teruggevonden. Zullen we even luisteren naar een fragment? Ja. Als je als ouder te maken krijgt met internationale kinderontvoering... ...heb je vaak een lange en moeilijke weg te gaan voordat je je kind weer in de armen kan sluiten. Wacht tot die bus weg is, hè, jongens. Leo, Leo, rustig, hè. Rustig. De eindeloze processen hakken er financieel en emotioneel flink in. Even diep ademhalen. Bus is weg, jongens. Ja, Komt-ie aan. Ja, is-ie weg? <tie> oh, kijk oh nee, Oh, liefstuk. Oh, het is een Ja, ik ben het echt lief, hè. Ik ben het echt, Bos. Oh, geloof niet, hè? Ja, het voelt uh, heftig om dit te horen. Zie ik aan u. John, wat ja. gebeurde hier? Wat hoorden we? Nou, we proberen dus een hereniging uh, tot stand te brengen in Suriname. Maar goed, dat moet je dan op, op een rustige, veilige manier doen. Zonder dat de moeder daarbij aanwezig is nu. Want uh, op het moment dat zij lucht had gekregen van onze aanwezigheid... was ze misschien op de vlucht geslagen. of ze, uh, Het leek er in ieder geval uh, op de wijze dat zij niet zou meewerken. Dus we hebben geprobeerd een uh, rustige plek te vinden bij, school, uh, bij de school van Colin. En daar uh, heeft uh, die hereniging plaatsgevonden. Dat was natuurlijk uh, ja, best een, een, een, een verrassing uh, voor Colin... Maar, uh, Want u zegt, we doen het allemaal legaal. Maar het ja. gaat dus toch wel op een bepaald, concreet moment gebeuren. Zonder dat de moeder dat, daarvan weet. Ja, dat moet uiteindelijk natuurlijk. Op het moment dat moeder nergens meer aan meewerkt. En uh, ja, dus met haar ook niet te praten valt. Ja, dan moet er een moment komen dat je dan op deze manier... Uh, en dat hebben we ja, eigenlijk in alle gevallen geprobeerd... om eerst op een, op een normale manier uit te komen. En als dat dan niet lukt, ja, toen hebben we het op zo'n manier gedaan. En uh, is Colin met ons meegegaan. Hebben we een uh, safe house geregeld in Suriname. Waar, uh, hey, waar jij uh, ja. met je zoon even tot rust kon komen. Uh, er is met Colin gepraat. Tegelijkertijd is moeder geïnformeerd en is school geïnformeerd... wat er ging plaatsvinden. Alleen moeder vertikt het om het uh, paspoort af te geven. Oké, okay, dus en, dan zit je daar nog vast eigenlijk. Er zit uh, Colin het land niet uit. Nee. En, uh, ja, dus, en, en ze gingen ook in lokale media ging ze, ging ze eigenlijk, uh, proberen tegen ons op te zetten. Dus er ontstond ook nog een hele dreigende situatie op dat moment. Dus we hebben uiteindelijk uh, met hulp van de Nederlandse ambassade... Is, uh, is, dit is, ja, is er in ieder geval een veilige verblijfplaats voor jullie in Suriname gevonden. En we hebben we uiteindelijk onder politiebegeleiding in Suriname weer verlaten. Leo, hoe heb jij het beleefd? Ja, heftig. Ja. Ja, alles eigenlijk. De, wat heel fijn was, was dat je eigenlijk over de hele, de hele gang van zaken wordt geziet, uh, geïnformeerd uh, door, de, door de redactie. Er is veel contact. Uh, tot het moment aanbreekt dat je eindelijk die kant op gaat, want dan is je natuurlijk op te wachten. En dan ga je die kant op en dan, uh, ja, dan denk je, dat je op Surin of op, uh, op Schiphol nog bekende mensen ziet. En dan, ja, dan heb je een klein beetje paniek, want je moet absoluut niet weten natuurlijk dat je die kant op gaat. Nee, want dat zouden ook mensen kunnen zijn die je ex-vrouw kenden en ja. die het doorgeven. Ja. En het risico uh, was natuurlijk dat zij, uh, ja, als ze zou weten dat ik daar zou zijn... dat ze weer zou vluchten uh, ja. uh, met Colin. Ja. Is het goed afgelopen allemaal? Ja, gelukkig wel. Je hebt hem, in het moment wat we net hoorden heb je hem uh, meegekregen... in zo'n safehouse gezeten, uiteindelijk het ja. paspoort teruggekregen. Uh, ja, met een nooddocument zijn we. Omdat uh, de situatie, wat daar was zo dreigend, uh, zaten alle Surinamers uh, gevraagd om, uh, om haar te helpen, uh, haar zoon terug te krijgen. Ja uh, nou, er waren gewoon heel veel mensen die zeiden van ja, weet je, je bent zelf Nederlandse, de jongens is Nederlands, hij is Nederland geboren, dus wat doe je hier? Maar ja. nou, er zijn natuurlijk altijd uh, mensen die, uh, die daar wel voor in zijn. Uh. Ben je nog bang dat hij weer teruggevoerd wordt? Ja, ja. echt wel ja. T moet je echt goed oppassen. Uh, uh, uh, uh, uh. Nou ja, alles is, afge is afgekaat. Zeg maar, juridisch? Is, ja. Nou ja, juridisch is sowieso standaard uh, helemaal klaar. Ik heb het eenzijdig gezag. Uh, dus uh, er is geen gezag meer voor moeder. Uh, wel proberen dan wel contact met haar te, te leggen. En konnen en van en Maar dat, dat is gewoon heel moeizaam, helaas. Hoe is het met hem? Uh, naar nou, omstandigheden moet ik zeggen dat hij zich er uh, heel goed in slaat. Want ja. Ja, het is voor hem ook heel wat om dat mee te maken. Zo. Ja, absoluut. Ja. Ja. John, je moet vaak kiezen tussen ouders waarschijnlijk. Je moet kiezen wie er gelijk heeft. Nee, maar dat, dat uh, doen we dus ook niet. Uh, dat zeg ik ook in elke casus. We gaan geen partij trekken voor een van de ouders. Uh, we gaan wel kijken naar wat de rechter daarvan heeft gevonden. En als dus de rechter de rechter heeft, puur de, de juridische precies, weg ja, volg je. Ja, en als de rechter zegt, of jeugdzorg zegt... of de Raad voor Kinderbescherming zegt, zoals in het geval van Colin... er is geen enkele twijfel, uh, hij hoort terug in Nederland... en uh, hij hoort bij zijn vader. Ja, dan proberen we dat... Uh, dat proces om, om zo'n uh, uitspraak ten uitvoer te leggen, proberen te versnellen. Want dat is het grote probleem. Je staat uh, zo in je recht op zo'n moment. Maar er staat hier in Nederland helaas geen politieteam klaar om dan naar een nee. buitenland te reizen om zijn kind terug te nee. halen. Leo nee, was het ook zonder John gelukt? Nee. Echt niet? Nee. Dan had hij daar nog gezeten? Ja. Poeh. Ja. Dat is wel heftig. Ja, Suriname is geen verdragsland. En uh, ja, de zeg maar van Nederland dit ogenblik met Suriname. Uh, bemoeilijkt gewoon de onderhandelingen. De onderhandeling, uh, ja. uh, het ambassadeur die daar niet, uh, niet meer aanwezig is, geweest een tijdje. En, uh, ja. Dat zit allemaal niet op nee. nee, John, wanneer kunnen we het zien? Vanaf uh, aanstaande zondag om, uh, om 8 uur bij RTL4. Wij zijn bijna bij het nieuws van drie uur. We nemen afscheid van Jo van der Heuvel, Leo van der Blink en Wim Fabries van de NS. En straks praten we met de directeur van het grootste waterbedrijf van Nederland, Lieve de Klerk van Vietens. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, drinkt u wel eens water uit een flesje? Ja, <laughs> sinds ik bij Vitens werk zo weinig mogelijk meer. Okay. En wij hebben hier ook een kan met gewoon kraanwater Heerlijk. op tafel staan. En dat, is, en dat is ook van prima En dat kwaliteit. is ook Vitens water. Dat is, ja, dat denk ik wel, ja. want het komt hier uit de kraan in Hilversum. Ja. Ja. Goed, straks gaan we met u praten over water. Wat de kosten zijn van water en uh, wat u allemaal van plannen heeft als bedrijf. Nu eerst het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Bij de dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Beafar. Bekijk onze rendementen op Alex.nl. Alex resultaat geldt. Dit is Radio 1.